Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten die meedoen aan de introweek in Utrecht moeten een gedragscode ondertekenen. Die geldt dit jaar voor het eerst tijdens de uitweek. Er staan een paar regels in waar je, je aan moet houden. En dat snappen deze deelnemers wel. Je past geen seksueel overschrijdend gedrag toe. Dat is natuurlijk ook belangrijk om op te letten, want je wilt dat iedereen gewoon een leuke week heeft. Uh, je houdt je aan het alcohol- en drugsbeleid. Ja, Ik snap dat dat belangrijk is. Ja, ik vind het goed dat dit er is. Lijkt me logisch. Ja, ik denk dat wel goed. Is dat even van tevoren voorwoord gezegd? Uh, ja, ik vind het wel nuttig, maar het zijn wel een beetje basisregels... wat je ja, gewoon wel zou moeten volgen. Als je je niet aan de regels houdt, dan kan je eruit worden gezet. Elk jaar krijgt de organisatie in Utrecht zo'n vijf meldingen over ongepast gedrag. Woonbootbewoners in een kanaal in Amsterdam... zijn bezorgd over diesel en olie... die bij flinke regen het water instroomt. Wij wonen hier nu 17 jaar. We hebben vanaf het begin al last van uh, zwavellucht en uh, diesel... Uh, wat in het uh, kanaal stroomt. En uh, ja, dat is, dat is verschrikkelijk. En het slaat meteen op mijn keel. Ik krijg er hoofdpijn van en ik word er misselijk van. Het is echt een ontzettend vieze troep. Het probleem is er dus al jaren, zeggen de bewoners. Waar de troep vandaan komt, is niet duidelijk. En een oplossing is er ook nog niet... Rijkswaterstaat heeft bij de laatste buien wel een soort drijvende stofzuigers gebruikt. Die moeten de olie en diesel opzuigen. Er komen twee keer zoveel Intercities tussen Amsterdam en Brussel. Vanaf 2025 gaat het aantal treinen van 16 naar 32 per dag. Ook worden er snellere treinen ingezet en komen er minder tussenstops. Waardoor de reis drie kwartier minder lang duurt als je naar Brussel wil. En de Brabantse Birgit trekt voortaan geen baantjes meer met twee armen en benen, maar met een grote staart. Ze is helemaal fan van mermaiding. Daarbij zwem je rond als een zeemeermin met staart. Ze deelt op Insta daar veel foto's van. De hobby heeft ze ook via Insta ontdekt. Het begon eigenlijk vier jaar geleden toen ik op Instagram een foto tegenkwam van een andere mermaid. En zo gaat het balletje rollen. Als je gewoon een staart en een flipper hebt, dan ben je al meer min. Toen dacht ik, ja, dit is wel echt iets van mij. Mensen kijken wel naar haar als ze in het zwembad rondjes zwemt, zegt ze. Maar zelf vindt ze het een fijne workout. Er zijn steeds meer mensen die als meer min of als meerman in het zwembad ronddobberen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm en droog. Vannacht op sommige plekken een buitje. Morgen vroeg ook nog wat druppels, maar daarna opnieuw zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 It's so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 Zijn van de laatste Rob Akdoword-editie uh, van 2023. En die stonden, zoals bekend, als opener op het hoofdpodium van Bevrijdingspof van het afgelopen jaar. Zo kan het dus lopen met uh, de carrière van Max Koenders. Dat is een uh, drummer die onder andere bij Operation Hurricane is begonnen. Ik kan het niet later trouwens, als het gaat om de muziek van Demira. Ik ben er geweest op 10 mei in uh, de Melkweg bij de release-show van Iggy. En het was een weergaloze show.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 Crazy left, fizzles like champagne bubbles Your mad heart goes breathing A double mirror, divide You're in love, I want it all But there's into a sequence towards the heart Husk of a star in a white sash Make the devil look in innocent Sunlight, sunlight Give me the keys and just say drive I'm fearsomely sweet, Your pious us You're a pudding in the middle of the night Sunlight Alive. Give me the keys and just say drive I'm fearsomely sweet to your pious desire Here I put it in gear in the middle of the night Drunk with love, I cook for breakfast Head snodding back and forth My toast filled with gospel Our love in modeling And the chef on big we were in love, but pines for more And when he lighted the candles I saw myself passing outside this window say sunlight, sunlight, give me the key San Jose Drive, I'm piercing sweet Your pious desire, I put it in gear In the middle of the night say sunlight, sunlight, give me the key San Jose Drive, I'm fearsomely sweet Your pious desire, I put it in gear In the middle of Sadly, salay Salay, salay Salay, salay My boy sadly, sadly, sadly, salay sadly, This Salay, so Salay Salay I'm lost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 Net een persik, net een persik. Bounce back, bounce back, blijf werken chick. Booty zo so dik.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 Zo so club vliegt in de vek, vliegt in de vek, vliegt, vliegt in de fek, vliegt in de vek, vliegt, vliegt in de vek Hier komt de brandweer man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 in de fik, vliegt vlieg, in de fik, vliegt in de fik, vliegt vlieg, in de fik. Van de EP die vorige maand is verschenen, Fronten, naamloos. Dit nummer heeft hij ook hier laten horen bij ons in de uitzending destijds. Uh, dat was toen onder gebroken spiegels. Maar Fronten is de nieuwe EP en Persik is een van de nummers die daarop staat. Daarvoor hoorde je trouwens.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 For van Looy, Dat is een Vlaamse muzikant. Wat uh, doet hij dan uh, hier in deze uitzending van Alternative Femme? Nou, heel simpel, want hij maakt onderdeel uit van een muzikaal project. En dat is toevallig dan weer Nederlands. Want dat is label Belle Epoque. En uh, ja, ik weet uh, van mijn uh, collega's en radiovrienden in Volendam, Roy de Smet en Kees Meijzer dat ze met La Belle Epoque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 Dat wel goede voorbeelden van wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja, ja, heel belangrijk, want je memoreerde dat al in het gesprek. Want uh, we gaan ze ook, uh, we gaan jullie ook een beetje live aan het werk uh, zien. Hè? Uh, dat, uh, de muzikanten die je gevraagd hebt op, uh, deze, op dit album, Label Epoch, die kunnen ja. we dus ook in levende lijven gaan tegenkomen. Uh, waar gaat dat ja. gebeuren?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 Ja, is ook. Mooie gitaar. Ja, daar is. Nou ja, goed. Bij me staan collega's Hans Botman en Ger Loogman. Maar we hebben ooit op de dinsdagochtend een radioprogramma gehad. Ja, dat klopt. Dat was nog leuk, hè? Was dat ja? Ja, dat is een kleine reunie. Er is alleen Een kleine reunie. Er zijn er twee niet, maar goed, dat maakt niet uit. Ik wilde wat vertellen over deze. Ze zou zomaar in dat onderdeel kunnen zitten hoor. Ja, de kaaplaat, maar dit is maar, ja, ze, ja, ze ziet eruit dat ze best kan zingen. Ja, is ook, want uh, ze heeft een, uh, een uh, achtergrond <tie> bij de Codarts, als ik het goed heb. Bij de wie? Codarts. Dat is een uh, ah. muzikale opleiding, vergelijkbaar als het conservatorium van Amsterdam, ah, maar dan goed. in Rotterdam.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 warm breeze whistling in the wires remembering towns i passed through back when the distant music played and dreams were gone they used to free from the pool of past desires I watched the shadows of the clouds